Over wat het is en zou moeten zijn. Met padonnet. Radio leeft van stemmen. Warme, empathische stemmen, rochelende en schrapende, zeemzoeterige, irritante kastraatstemmen, diepe en donkere, schuchtere en schudderige, marktkramerstemmen. Stemmen. Ze kunnen de deur op een kier van een virtuele wereld zijn, maar ze kunnen die deur met even groot gemak hard dichtklappen. Misschien zijn radiomensen gevoeliger voor stemmen dan niet radiomensen, het zou kunnen. Ik val vanzelf voor een stem, maar ik kan er even vanzelverig van weglopen. De stem die het volgende uur de deur moet openen op uw verbeelding, jankt en kreunt. Sober en ruig, terwijl hij overuren lijkt te maken in rokerige achterafzaaltjes en whiskybars. Bob Dylan en Tom Waits zijn nooit ver weg. De God van Nederland, zingt hij. Vaak kom je hem tegen met zijn honden op het strand, druipend van de regen. Telau, voormalig zanger van de scene en nu alleen op de scène. Binnenkort debuteert hij met Hemelrijk, een roman. Laus' goede vriend, Rick de Leeuw, over Thees, dromen en daden en de praktische bezwaren. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Thee, we kennen elkaar nu ruim twintig jaar. Jij was ouder dan ik toen ik je leerde kennen en in mijn ogen was je toen al een echte popster. Je zong in het Engels en je wilde de wereld veroveren. Mijn ambities reikten in die tijd niet zo ver. Bescheidenheid was dat zeker niet, eerder een soort schoorvoetende realiteitszin van mijn kant. Nederland en België waren toen vanuit mijn perspectief al onmetelijk en oprecht veel te hoog gegrepen. In die jaren, de vroege jaren 80, woonden wij allebei in dezelfde afbraakbuurt in Amsterdam-Oost. We zagen elkaar bijna dagelijks, dronken bijna dagelijks en we wisten zeker dat ooit onze tijd zou komen. Tanden knarsend keken we toe hoe artiesten van wie nu niemand zich de naam meer herinnert zich wentelden in wat eigenlijk ons succes was. De radio draaide stevast de verkeerde muziek, want het was niet onze muziek. En meewaardig keken we naar de verkeerde muziekprogrammering op televisie... naar de verkeerde muziekkeuzes op de podia... en hoofdschuddend vroegen we ons af hoe het toch mogelijk was... dat buiten ons natuurlijk er niemand was die het door had. Het is in die tijden dat onze vriendschap gegroeid is tot wat het nu is. En toen, toch nog onverwacht, begon Stilaan het tij te keren. Het eerste succes van een Rij Rij... Rij het grote succes van Blauw en van Open, het begon hier in Vlaanderen en het voelde ook als mijn succes. Eindelijk brak ons gelijk door. Laatst ben ik gaan kijken toen je in Amsterdam optrad in het theater. Daar stond je, alleen, in het volle licht. Een uitverkochte zaal aan je voeten. Met dat prachtige, door de jaren heen zelfgeschreven repertoire in je zijde en ik dacht terug aan. Onze avonden, lang geleden in Amsterdam-Oost. Vriend T, het was een lange reis. En het was de moeite meer dan waard. Zon op al je wegen, je vriend Rick de Leeuw. Dag Telau. Ja, ik ben er meteen even stil van, moet ik zeggen. Ja? Ja. Is het een vriend, Rick de Leeuw? Ja. <coughs> en... Um... Het is absoluut een gelijkgestemde ziel. Wat hij uh, daar straks beschreef, dat, uh, dat speelde zich altijd bij hem thuis af inderdaad. En uh, wij waren het inderdaad, ondanks het leeftijdsverschil en uh, dat ik opgegroeid was met uh, andere groepen. Want het ging natuurlijk over muziek meestal. Dan uh, Rick, uh, waren we het wel over veel eens. En zoals hij dat net beschreven heeft, dat, uh, dat klopt inderdaad. Wij vonden dat heel onrechtvaardig. Het heeft lang geduurd, hè, voor je eigenlijk uh, bent doorgebroken, voor het gelijk doorbrak, zoals Riedere dat zegt. Tien jaar ongeveer. Uh, langer nog. Nog langer? Ja, ik. Uh, in feite was dat in Vlaanderen in 1990. En uh, toen was ik al uh, 38. Oude zak. Oude zak, ja. ja. En het is toch zo, in de poppen is het onwaarschijnlijk oud, hè? Ach, het is uh, grappig genoeg. In, uh, Nederlandse artiesten zijn vaak uh, al gevorderd op het moment dat ze doorbreken. Dat, uh, denk aan Herman Brood. Uh, denk aan uh, Doe Maar. Toon Hermans, om een heel andere uh, te noemen. Een heel ander genre, maar hij was 45. Ja, ja. ja. ja. Hoe komt dat? Nou, in mijn geval... Uh, heeft er absoluut mee te maken dat ik eigenlijk tot die tijd uh, niets te melden had. Dus als je tien jaar lang zit te ergeren samen met Rio de Leeuw, dat je toch maar niet aan de bak raakt, dan was dat eigenlijk maar rechtvaardig. Nou, dat ook weer niet. Want uh, uh, in de Nederlandse media heeft het leeuwendeel van de Nederlandse media. We hadden natuurlijk in die tijd het zuilensysteem. Uh, werd wel geteisterd door, door iets waarvan ik nog steeds wel vind dat je dat rustig wansmaak uh, kan noemen en het is in feite nog zo het is uh, alternatieve uh, Nederlandse groepen uh, die hebben het heel moeilijk. Je bent uh, van 1952. Ik wil niet uitrekenen hoe oud je nu wel bent, maar 51. Nee, meer dan een halve eeuw. Ja. Dat, is, hoe langer, hoe, hoe, uh, dat kan nu, hè? dat een popartiest uh, makkelijk 60 wordt, een ouder. Uh, dat zal wel Zonder moeten. dat het belachelijk wordt. Uh, dat zal wel moeten, denk ik ook. Uh, ja, ik vind die uh, leeftijdkoppeling uh, bij rockmuziek, ik heb dat altijd heel raar gevonden. En, uh, uh, ik vind dat zoiets als, uh, uh, gisteravond hoorde ik nog iemand zeggen dat hij allergisch was voor Nederlandstalige muziek. Dat vind ik ook een hele vreemde. Wie zei dat? Een concertpromotor die op de radio werd geïnterviewd en die moest groepen beoordelen. Dat vond ik, vind ik een hele vreemde uitspraak. Maar ik heb het laatst bij de Albert Heijn bij de kassa van de supermarkt, laat ik het zo zeggen. Daar werkte een heel leuk meisje en ik had toevallig een, naast de boodschappen een stapel brandende regelsingeltjes in mijn tas. Dus ik gaf haar er een van uh, nog een hip meisje. Ik dacht, dat zal ze wel leuk vinden. En drie dagen later was ik er weer. Ik zei, en wat vond je ervan? Ja, meneer, ik heb eerlijk gezegd uh, niet geluisterd. Uh, want uh, eerlijk gezegd uh, uh, heb ik de pest aan Nederlandstalige muziek. Wat, wat... <laughs> dus ik zei van, ja, oké. Okay, dat zijn er. je bent niet de enige. Telo, waarom doe je het allemaal? Wat drijft jou? Ja, dat is... Uh, wat me nu nog drijft is... Uh, Puur de drang om mooie dingen te maken. Je ja, anders voelen dan andere kinderen. Uh, het mikpunt zijn van pesterijtjes. Uh, wat een soort wrok opwekt. Uh, van ik zal jullie eens even allemaal wat laten zien. Komt toch vaak terug ook gepest op school? Ja. Ja, ik was dik en ik had sproeten. Dus mijn bijnaam was Krentenbol. En dan, uh... <laughs> ik heb niet meer de, de, bijvoorbeeld een bewijsdrang... Ten opzichte van andere artiesten of dat soort zaken. Ik voel me ook niet... Uh, uh, ik heb geen enkel concurrentiegevoel meer bijvoorbeeld. Succes is uh, bijkomstig geworden? Um, nee, dat niet. Want een uh, bepaalde hoeveelheid succes heb je absoluut nodig om te kunnen overleven. Dus het is uh, absoluut niet bijkomstig. Maar je een paar jaar je... geleden... Uh, ik speelden we een aantal keren in Vlaanderen en dat was nog met te zien. En toen had ik uh, opeens bekroop met het gevoel dat ik Vlaanderen kwijt was. En dat deed pijn. Hoezo dan? Uh, publieke respons, uh, het was er gewoon niet meer. En uh, dat, uh, ja, dat kwam behoorlijk hard aan moet ik, moet ik zeggen. En toen dus ook twee jaar later was het er opeens weer wel. En dat voelde ik echt een soort, dat was echt een pak van mijn hart. Maar misschien hebben mensen gewoon even de behoefte om jou opzij te zetten. Om, om je daarna aan die met zoveel meer plezier weer bij te nemen. Dat was, dat was ongeveer wat ik toen ook dacht, ja. ja. Rick De Leeuw, over de drijfveer van zijn vriend, collega, artiest, zanger, uh, schrijver ook. Want De Leeuw schrijft ook. Ja. Tilow Over de, de drijfveren van T kwam ik veel te weten. Vlak na het eerste succes van Blauw in Nederland. Toen hij naast de, de vrolijkheid en uh, het feest rondom het succes... zich op een dag liet ontvallen dat hij eigenlijk... met de top 40 in zijn hand... waar Blauw toen trots op een nummer 13 of 14 stond... naar uh, zijn geboorteplaats Bergen zou moeten... om daar zijn leraar klassieke talen te laten zien... dat hij het wel gered had. Dat speelde in uh, de beginjaren 90. En hij zal... Ergens begin jaren 70, misschien wel eind jaren 60 op school hebben gezeten. Dus dat, daar zat een gat tussen van 20, misschien wel 25 jaar. Dus 25 jaar nadat hij was geterroriseerd, ongetwijfeld door die leraar klassieke talen, had, zat er nog steeds een wrok bij hem, die, een rekening die vereffend moest worden. Ik stond daarvan te kijken, maar het, het vertelde me wel iets over, uh, over T. en waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe moest. Rick de Leeuw, ja, hoe zit dat op die ja, leraar klassieke talen. Ben je daar geraakt bij die man? Hij heeft uh, volkomen gelijk op één punt uh, na. Um, en dat is dat, hij, dat Rick niet helemaal het goede voorbeeld gebruikt hier. Wat die wrok betreft, dat gold eigenlijk uh, heel wat mensen... ...behalve nu uitgerekend die leraar klassieke talen. Uh, dat is um, iemand, was, was dat, hij is inmiddels overleden, voortijdig moet ik zeggen... Die, uh, waar ik nooit bij in de klas heb gezeten. Maar dat was zo'n leraar die met ons uh, um, in het café uh, ging bier drinken... en over filosofie en aanverwante zaken uh, praten. En over dichtkunst en over popmuziek. Dat vonden we wel geweldig dat een, een leraar in popmuziek geïnteresseerd was... en ook nog daar veel van wist. Uh, dat was een enorm belezen man met de naam Klaas Vondeling... En het was een enorme eigenwijze en pedante man ook. En dat uh, vonden wij allemaal geweldig. En ik ben hem um, door de jaren heen altijd blijven bellen met uh, kwesties. En ik moet erbij zeggen waar um, in het dorp niemand iets in mij zag... was uh, hij daar een uitzondering op. Hij zei altijd, jij bent briljant en het, het gaat jou lukken een keer. Er gaat jou iets lukken, dus... Dat was het verhaal van die uh, top 40. Ik dus als je dan de... met blauw in je hand naar hem toe kan stappen... dan is dat eigenlijk meer zo van... jongen, je had gelijk. Ja, dat was, in zijn geval was dat meer de, de drijfveer. En uh, ik heb hem nog vaker gebeld over dingen. Ook wel voor mijn boek hoor. Ja? Ja, als ik met een verhaal bezig was... en er kwam iets van voor in... Uh, wat was nou het laatste waar ik hem over gesproken had? Dat was... Uh, oh ja, ik ging in Amsterdam. En nee, ik ben ook naar dat stuk geweest. Uh, en daar stond niet op bagganten, maar bakganten. En afgezien van dat ik dat hele lelijk eruit vond zien... vroeg ik me af of het correct was. Dus dan belde ik uh, Klaas uh, op. Hoe zit dat? Bakganten bleek overigens goed te zijn. <lacht> Slimme jongen die telo. Nou, die leraar. <lacht> De geur van Hel, de bloemen zijn vergeet je De woorden die de priester spreekt vergeet je Hoe beurs je bent en hoe gedwee vergeet je En de zon die door de wolken breekt vergeet je maar de vriendschap vergeet je De vriendschap vergeet je De vriendschap vergeet je De tranen voet die je verdooft vergeet je Toffe, barre, ongeloof, vergeetje. Het verdriet dat je voelt en ziet, vergeet je. En de aard van God die geeft en rooft, vergeetje. En de tunne zon, vergeet je. De vriendschap, vergeet je. De vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je niet. En in stilte zeg ik vaarwel, in stilte bij. Het gaat goed, het gaat goed. Titaantjes met Padonné. Telau, songwriter, dichter. Uh, verhalen schrijver en zo dadelijk ook romancier. Ik citeer een stukje uit uh, de film Amadeus... Kijk, even die gezien hebt van Milos ja, Forman. Meerdere malen. Ja, oh, dat, dat treft. Ja. Je hebt die scène waar Salieri um, Mozart, de grote Mozart, en Salieri een beetje zijn uh, lagere evenknie, een stukje laat horen van een nieuwe compositie waarop um, Mozart antwoordt: Too many notes, too many notes. Je dat? Te veel noten. En welke suggereert u dat ik weg moet halen? <laughs> ja. Is het niet zo dat je met het ouder worden minder noten gaat gebruiken? En minder tekst? Less is more? Um, bij de tekst heb ik de neiging om als ik uh, een hele kale en simpele tekst heb geschreven... om uh, daarna er juist eentje wel wat overdadig te maken. Um, van de weeromstuit zou je kunnen zeggen. Als tegengif of wat? Uh, ik, um, vroeger, um, vroeger zag ik op te tegen het uh, tekstschrijven. schrijven en was, was ik opgelucht als het af was. Ik geloof dat het bij de derde plaat was dat, dat we zelfs de studio ingingen en dat ik een paar, uh, minstens één nummer had ik niet eens tekst nog. En dat ik de studio inging met het vertrouwen dat ik het te plekken wel eentje zou uh, kunnen maken. Uh, dat is vervolgens niet de beste tekst van die plaat geworden moet ik er wel bij zeggen. En nu is uh, de tekst eigenlijk iets waar ik handen aan begin... als ik uh, de muziek heb. En je hebt meer zelfvertrouwen? Ja, veel meer. En je vroeger, durft ook ik laten... ben nog van vroeger dat ik echt door de, door de buurt... waar we uh, de, de, de, de oefenruimte die we samen met de Turk en de Keks hadden... dat ik echt liep de ijsberen uh, langs die, over die grachten... in de hoop op een, op een inspiratie die, uh, die maar, maar één op vijf keer kwam... Dan dacht ik: Inval, is het niet vreemd? Dat, ik bedoel, je, je, je besteedt daar nu veel tijd aan. Je bent daar niet ten onrechte trots op. Je, je durft ook, ook je invloeden laten zien. Hè? Ik bedoel, uh, je komt uit Bergen, mm -hmm. <laughs> kunstenaarsdorp. Mm -hmm. Waar dichters woonden en schrijvers: Adriaan van Dis, Neeltje Maria Min, Adriaan Roland Holst. Lucebert. En die invloed op de een of andere manier uh, sluipt in je teksten. Maar de tekst waar je verdomd het bekendst om geworden bent, zeker in, in Vlaanderen, is. Dat is niks. Blauw, blauw. Je ja. keer terug naar jou. Ja. En dan, oké, okay, één mooie zin. Ja. Ik heb vannacht gedronken en gezien, gezien hoe geen vrouw ooit krijgt wat ze verdient. Ja. Ik denk dat die zin het hem uiteindelijk heeft gedaan ook hoor. Ja. En is dat zo? Is het uh... zo dat een vrouw nooit krijgt wat ze verdient? Het is in tekstschrijven niet raadzaam om uh, bijvoorbeeld te schrijven... Uh, uh, ik heb vannacht uh, gedronken en gezien hoe een vrouw niet altijd krijgt wat ze verdient. Of iets, uh, iets van die strekking. Dus uh, Ik kies dan wel altijd voor de sterkste, dus nooit. Nooit? Nooit. Het is een verschrikkelijke waarheid misschien wel. Heel confronterend voor mannen. Schuldbekentenis is het wel, hè? Ja, in zekere zin wel. Ik... Uh, ga liever met vrouwen om in de regel dan met mannen. En het is wel wat je vrouwen vroeg of laat altijd hoort zeggen. Dat ze zich toch niet, vaak toch niet goed behandeld voelen. Door hun partner? Ja. Dat het toch zo is van ja, die hoffelijkheid van het begin. Uh... Wat dan misschien bij jouw vrouw als vrouw moeten nemen? Ja, ze zegt, ze zegt tegen mij altijd dat ze zeer tevreden met me is. Dus, uh... Maar het is ook bekend van vrouwen dat ze dat tegen hun partner niet uh, bekennen. Nee. Dan moet ze iemand anders voor hebben. Um, nou, ze is ook al een tijdje uh, heel ontevreden over me geweest. En dat was na het succes van Blauw. Um, zei ze dat ik wel eigenlijk onuitstaanbaar was een jaar lang. Je bent naast je schoenen gaan lopen, zeg. Ja, dat is ook een term die gevallen is. Had ze gelijk? Ik denk het wel. Het vervelende van dat soort zaken is dat je je daar zelf niet van bewust bent. Ik las laatst een, uh, een interview met uh, John Le Carré, die een nieuw boek uit heeft. En die, maar dat interview ging nauwelijks over zijn boek, maar voornamelijk uh, fulmineerde hij tegen Tony Blair. En hij zei er één frappant ding. Uh, dat was uh, ten eerste: observeerde hij dat Blair uh, een van de gevaarlijkste combinaties bezat die er zijn, namelijk uh, en een advocaat en een acteur. Dat noemde hij letterlijk zo. En hij zei van... Uh, uh, ik weet wat het is als in de Verenigde Staten... de rode loper voor je wordt uitgerold. En zoals de rode loper voor mij wordt uitgerold... dat is nog maar een fractie van hoe die voor Blair wordt uitgerold. En hij zegt, ik kan je verzekeren dat de bedwelming die daarvan uitgaat... daar kan geen mens goed mee omgaan. En zoiets is het denk ik ook met... Uh, uh, eerste roem, je reageert daar toch... Uh, ik heb het twee keer meegemaakt, hè, want toen ik 21 was, werd ik uh, aangenomen als gitarist bij een Nederlands Hoop Express. Express. En toen was ik opeens iemand die op straat herkend werd. En ik kon daar toen helemaal niet mee om, omgaan. Uh, ik werd er zelfs uh, tamelijk paranoïde van. Ja, maar dan ben je zoveel jaar ouder, bijna twintig. Op je 38ste wordt ja. weer die rode loper voor je. En ja. weer heb je problemen. Nou, en, en niet zozeer problemen. Als wel dat ik. Uh, uh, ja, een zekere. zelfoverschatting was me niet vreemd in die dagen. Moet ik eerlijk bekennen. Is dat jouw doorbraak geweest? Blauw? Ja, dat, dat was. Uh, dat was het. Rick de over de doorbraak van de sina Ah, Telo. Ja, is er nog hoor. De doorbraak van Thee. Als artiest. Die, uh, daar heb ik in ieder geval een gedeelte van, van meegemaakt, van heel dichtbij meegemaakt. De eerste echte doorbraak vond ik toen hij definitief koos voor in het Nederlands te schrijven. Hij was begonnen in het Engels en ik denk dat zijn uh, schrijven in het Nederlands veel belangwekkender is dan hij ooit in het Engels had kunnen doen. En de tweede is dat hij zich uh, tijdens de opnames van de CD Blauw heeft uh, um, veranderd van een gitarist-zanger in een zanger-gitarist. Hij speelt enorm goed gitaar, maar op de plaat wilde ik als producer toen uh, alle aandacht op de zang hebben. Want uh, hij moet een verhaal vertellen en dat hij daarnaast gitaar speelt is belangrijk. Maar voor het verhaal eerder, werkt het eerder tegen dan voor. Het is een, een probleem van mensen die meerdere talenten hebben, dat ze mij... Ik ben blij dat hij voor het zingen gekozen heeft en niet nu geweldige gitarist is bij een honderde slechte zanger. Dus. <laughs> Ried de Leo. Ja. ja, je bent eerst zanger en dan pas gitarist. Het belang van, uh, van Rick voor die doorbraak is dus, uh, is dus echt heel groot. Als geweest. producer. En, ja, ja, en precies om, uh, om, reden van, uh, om de reden die hij net zelf uh, vertelde. Um, ik voelde me geen zanger. Ik was, ik ben een, in feite ben ik een uit nood geboren zanger. Omdat uh, alle zangers die ik aantrok, daar kreeg ik vroeg of laat woorden mee. Omdat ik vond dat ze mijn liedjes anders moesten zingen. Dus uh, op een goede dag uh, heb ik gewoon besloten om het zelf te gaan doen. Dat kwam me te staan op veel kritiek. Omdat een hoop mensen niet vinden dat ik een mooie stem heb. Ik vond zelf trouwens ook niet dat ik een mooie stem had. Uh, maar het is nou net die stem waar, waar ik bijvoorbeeld als radiomens voor vallen. Dat is zo. Uh, ook, je je, je ziet het zelf. Uh, Rauw, hees, teder, zing ik het lied. Rauw, hees, teder, anders kan ik niet. Ja, en toen en ik je, ben, in... je bent ze alle drie. Dat is het, het, het vreemde. Toen ik het inzong uh, voelde het bijna als een excuus. Ik vond het heel moeilijk omdat dat uh, te. Uh, ik heb echt zitten worstelen toen met, met die inzingssessie. Telau, je mag in Titaantjes je favoriete love song kiezen. Dat viel niet mee. Uh. Nee? Nee. Waarom? Nou, er zijn een heleboel... Heb je zo graag iets van jezelf gedragen? Erg... Uh. Nee hoor, nee. De, de, maar er zijn een heleboel uh, prachtige love songs geschreven, vind ik. Maar er is eentje die... Uh, waar ik een... Uh, speciale herinnering ook nog aan heb. Omdat ik toen zelf heel erg verliefd was op een vrouw. En die ik... Nog altijd horen als een van de beste die ooit zijn gemaakt. En dat is een lied van een oud idool van me, John Lennon. En dat heet Love is Real. Ik geloof dat de Beatles zijn die jou op weg hebben geholpen naar je carrière. Ja. Je ja, ik, was de, ja ik, ik hoorde ze bij mijn broer in de auto en ik was meteen... Uh, dat maakte een verpletterende indruk op me. Een van de dingen waarom het zo sterk is, is denk ik ook dat het zo uh, simpel uh, geïnstrumenteerd is. En de tekst? Ja, de tekst is uh, ook heel simpel en zo mooi. Mm -hmm. Een nummer dat je, als je zelf als artiest een beetje serieus neemt, misschien zelf wat wil schrijven. Heel graag. Ah. Ja. Niemand houdt je tegen hoor. Dat <laughs> nou, is al geschreven. <laughs> John Lennon, Love is Real. Love is Real. Is Real John Lennon. Voor wie hebben we dit uh, gedraaid, Telau? Voor iemand in het bijzonder? Nou, um, uiteraard zou ik hem uh, voor alles voor Rick willen draaien. Maar het was. Uh, um, het, ik kreeg een bizar gevoel terwijl ik naar uh, luisterde. Um, en dat was eigenlijk dat ik. Dat ik kreeg het gevoel alsof ik in de aula van een crematorium of. Uh, zat. Ja. Alsof er bij een uitvaart werd gespeeld? Ja. ja. Wat heb jij met de dood? Ik heb in uh, een bepaalde periode van mijn leven... en dat was zo tussen mijn uh, eind twintig en uh, tegen de veertig... een uh, onevenredige portie begrafenissen uh, meegemaakt. Wel zo'n vier, vijf per jaar... Waarvan de een nog uh, onredelijker was dan de, dan de andere. Uh, kleuters. Uh, mensen van midden twintig. Uh, mensen van net in de veertig. Een paar familieleden. Niet mijn ouders. Uh, als je er zoveel achter elkaar meemaakt. dan begint dat op een gegeven moment. Een, dan, dan gaat er een bepaalde drukkende werking vanuit um, je wordt ook um, wat, die ook rare dingen losmaakt dat uh, als ik bijvoorbeeld als ik dan weer op een begrafenis kwam dan was ik daar gewoon een van de veteranen zeg maar die het ritueel het beste kende van alle aanwezigen en die um, indien je niet van plan was vol te schieten maar ik schiet altijd wel vol maar ik dan die die ook precies de momenten wist waarop dat dan gebeurt en uh, want een, goed, een goede begrafenis heeft natuurlijk een scenario. Hè? Heeft een scenario. En, is, en er is goed over nagedacht. Ja. Dat allemaal, Telau. Om jouw crisis in te leiden. Mijn crisis. Ja, en daarvoor gaan we naar Rik de Leeuw. Uh, of Tee ooit een crisis is. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat de manier waarop de, de scene uiteindelijk gesplit is. Dat dat een vrij lange... Crisis geweest is. En ik vind dat jammer, omdat ik eigenlijk denk dat, dat, uh, dat hij eerder die beslissing had moeten, moeten nemen of kunnen nemen. En het zal een, uh, een afgewogen mix van uh, loyaliteit en uh, opportunisme zijn geweest, die maakte dat hij die, die beslissing nooit heeft, heeft genomen of lang heeft uitgesteld. En dat is. Uh, ik denk dat hij diep van binnen als hij een Einzelganger is, dat hij dat beter eerder had kunnen doen. Dan had hij nu uh, al iets verder geweest op zijn solo carrière. Maar het, nogmaals, het is, uh, ik weet hoe moeilijk het is om, om na zoveel tijd met een band te stoppen. Het is natuurlijk ook vertrouwd. Het is, het is, het is buiten, buiten, je, buiten je gezin, is het je familie dus, dus de, en dat, dat zet je niet, niet zomaar uh, opzij. Ik denk dat het heel veel energie heeft gekost ook. En dat is, uh, uh, die, die had hij beter kunnen gebruiken voor andere dingen. Ja, Rik de Leeuw, is dat zo dat je veel te laat bent gestopt met de zien? Een jaar of drie, vier te laat. Hij, uh, zoals hij het beschrijft, uh, daar kan ik me woord voor woord in vinden. Um... En waarom ben je dan niet eerder gestopt? I is dat zoals hij hier suggereert, uh, Rik de Leeuw, um, schroom... Nou, het, is, het heeft ook te maken met een zekere besluiteloosheid die in mijn karakter zit. Ik hou, ja? niet, ik hou niet van knopen doorhakken. Uh, ik vind het ook moeilijk. Uh, ik moet er wel bij zeggen dat uh, als het moet gebeuren, doe ik het wel. En dan doe ik het ook liefst zelf. Dus ik schuif het nooit af. Um, en in dit geval was... Uh, ik denk dat het zo... Ik had al vaak met dat idee gespeeld. Dat, dat is waar, dat heeft hij... Uh, ...goed gezien, terwijl ik... ...niet denk dat ik het vaak met hem daarover gehad heb. Um, met Rick dus. Uh, maar het breekpunt weet ik nog wel. Uh, dat was in de... ...zomer van 2001... Had ik, men, ...had ik 15 nummers klaar... ...voor wat de God van Nederland zou worden. En gebeurde iets wonderlijks... ...wat opeens op festivals van 5, 6, 7, 10.000 man... Iedereen weer op de banken stond. Voor de band. En in Vlaanderen en in Nederland. Waar het succes vandaan kwam, dat was een, een raadsel. Nogmaals, maar... Het was er. En ik heb toen een paar dagen nagedacht. En in, een, in de auto uh, tegen de band gezegd van... Luister jongens, uh, bij deze uh, doe ik het volgende voorstel. Ik heb al die songs liggen. Uh, ik stop met mijn solo... Uh, Project, dat kan altijd nog wel een keer, en bij deze geef ik jullie die nummers. En toen had ik groot applaus verwacht. En wat ik kreeg was: van ja, maar dat willen we wel eerst horen dan. En ja, maar je zit het in die theaters, en dus. Skepsis. Dat was de, ja, dat was de eerste knauw eigenlijk. Ik ervoer dat als pijnlijk. Maar toen nog dacht ik: van oké. Okay, ik zet dit door, dus ik heb cd'tjes gemaakt met al die nummers erop. En twee reacties waren echt ronduit van nee. En ik zat dus echt nog van nee. In alle twaalf songs had ik op die cd gezet. In alle twaalf alle niet? Nou nee, eerlijk gezegd, nee, ik hoor het nergens. En bovendien, we schreven dat altijd met z'n allen. Met z'n allen. Ik ben de songschrijver altijd geweest. En toen begon iets heel vreemds van, nee, hey, hoe kom je daarbij? Dat hebben we altijd gezamenlijk gedaan. Toen is iets in me geknapt. En dan is het heel snel gebeurd, hè? Ja. Toen was het echt van, nou ja, als dit, dit is niet meer, uh, hier kan ik niet meer in, in werken of zo. Dit is een, dit, dit is een totaal vervrongen werkelijkheid. Maar was, dan was je en het echt... ergste was ook nog dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Van, ja. Nou, Misschien is dat dus. Ik ging echt na van hoe zijn bepaalde nummers tot stand blauw bijvoorbeeld. Hoe is dat dan gedaan? Nou, ik zag echt gewoon op zolder. En, uh... oh, je, je begon echt te twijfelen over hoe het allemaal in zijn werk was gegaan. Ja, ik, en ik merkte dat ik opgelucht was toen uh, toch in een in, uh, de, de God van Nederland is enorm. Veel en goed gerecenseerd. En dat ja, ik in, in een aantal van die recensies inderdaad tegenkwam van... Uh, ja, het is nu duidelijk dat T gewoon eigenlijk eigenhandig te zien was. Genant is Dat is, is lovend, helemaal he? waar, maar ik was, ik was wel behoorlijk uh, pissed. Ja, off. ja, je was gekrenkt misschien ook. Ja. Je trots. En toen was het eigenlijk was het aanvankelijk nog zo dat ik in interviews uh, zei van... Uh, Nee, ik stop er niet mee. Nee, tuurlijk stop ik er niet mee. En na vijf keer dacht ik van... Jongen, je staat jezelf gewoon uh, voor de gek te houden. En toen heb ik besloten van... Uh, Oké, okay, ik ga dat niet meer zeggen. En ik ga er ook mee stoppen. En dat was een bevrijding? Na een crisis? Nou, dat heeft me wel... Ik, ik werd er wel... Uh, uh, nog zeker een half jaar elke ochtend mee wakker. Van... Uh, twijfel en, en ook wel verbittering af en toe, hoor. omdat gewoon mijn plan was niet gelukt uiteindelijk. Ik heb maar tenslotte niet... had je je toch ja, met een aantal van hen uh, meer dan twintig jaar opgetrokken. Ja. ja. Is dat een beetje als, als afscheid nemen van een vrouw? Een scheiding? Ik heb dat niet zo gevoeld, maar uh, sommige van de anderen wel, ja. Ja, want ze hebben behoorlijk wat uh, enkele toch uh, boos gereageerd. Ja. Zie je de jongens nog? Sommigen. Sommigen en met sommigen. Met, uh, en sommigen niet dus? Sommigen niet. En, uh, en is dat nou, echt gebroken? Uh, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal de tijd leren. Zie. Somewhere Geld. Juist. Telauw. Geld. Hoeveel verdien jij? Niet eerst Rick. <laughs> <laughs> ik zou Rick wel eens over geld willen horen. Oké. Okay. Rick de Leeuw. <coughs> uh, bij, bij, bij artiesten is geld... Of tenminste, de artiesten die je ken is geld... Als het al te sprake komt, is het omdat het een probleem is. En, de, en het is op het moment dat je geen financiële problemen hebt... dan Praat je er niet over, want dan ben je blij dat je een keertje niet over geld hoeft te praten. Dus, dus als we erover praten, is het omdat het er niet is. Ik is, uh, zal hem zeker niet uh, uh, zuinig noemen ofzo, of uh, Of spaarzaam. Maar, uh, maar nee, sober is het woord niet. Maar, uh, and, uh, goh, ik, ik schilder hem af als een deugdzaam mens, dat wil ik helemaal niet. Dat is niet de bedoeling. Nee, het is een bonfievol. Nee, nee het, het, uh, als je het hebt, geef je het uit, toch? Maar dat geldt voor iedereen. Ik krijg nog één of twee afrekeningen. Laten we het daarbij houden. Oké. Okay. Uh, Hollanders onder elkaar, hè? Geld, dat is toch altijd iets vreemds bij jullie. Maar ik het, denk is dat wel, het, het is wel voor het eerst in mijn carrière dat ik een uh, radio-interview doe uh, als artiest. En dat geld een onderwerp is, je ja? ja. Hoeveel verdien jij, Telo? Dat uh, is zeer afhankelijk van bepaalde zaken. Ja, dat zeggen ze dat allemaal, is, maar goed, gemiddeld. Uh, ik kan niet eens een gemiddelde noemen. hoeveel vraag je voor een optreden? Uh, dat weet ik niet eens. <laughs> ik weet het ongeveer, maar... Ja, wat oh, is ongeveer? En ik heb bijvoorbeeld de, de, de kosten-baten-idee, uh, uh, dat heb ik helemaal niet in mijn hoofd, maar dat wordt dus uh, voor, voor mij gedaan. Laten we nu toch eens proberen van een bedrag uh, daarop te kleven. Hè? Dus ik ben een organisator, ik wil Telau bij mij... Een leuke avond in een theater. Hoeveel leg ik? Uh, ik, ik, ik schat dat het zo'n... Uh, 3,5, 4.000 euro is. Mm -hmm. Oh, dat is niet uh, heel duur. Nee. Ik ben ook een schappelijke. <laughs> <laughs> dat is on-Hollands. Goedkoop. <laughs> ja... Met geld ben ik ben ik uh, redelijk sober. Het, uh, het, uh, en zelfs op het gierige af, denk ik wel eens als ik in een. Uh, uh, ik kom nogal eens in een volkscafé bij mij in de buurt. En het leukste uur daar is ongetwijfeld het, het namiddaguur, het, het happy, happy hour. hour. Alleen. Maar uh, dan moet je weinig betalen of niet zeker. Dan uh, zit je daar uh, met zeven man aan de bar. En dan uh, ja, bestelt er één een rondje en dat. Houdt in dat iedereen een rondje bestelt. En als ik bijvoorbeeld krab bij kas zit, dan, uh, dan zit ik wel eens van shit, ik moet werken. gewoon. Ik moet hier tien drankjes uh, gaan betalen. Misschien heb ik dat geld wel niet eens. Ik weet namelijk niet eens wat ik op mijn bankrekening heb. Meen je dat? Ja, dat meen ik. Nooit. Ook niet Zelden. In, ook niet in je meest succesrijke periode. Nee, to, toen al helemaal niet. Want toen werd dat. Uh, um, er werd daar een, een BV uh, dat, opgericht. En dat geld moest fiscaal uh, uh, zorgvuldig... We Krijg je we die constructies? Accountants en... Uh, Aandeelhoudersvergaderingen. Aandeelhoudersvergadering. De aandeelhoudersvergadering van een rockband is overigens iets... waarvan ik nog steeds jammer vind dat het nooit gefilmd is. Want <laughs> <Maar> dat, <laughs> dat was het kostelijke klucht uh, geweest. Zeg, binnenkort <coughs> is jouw uh, eerste roman, debuutroman, Hemelrijk. Ja. Verwacht je er veel van? Financieel? Ja. <laughs> uh, ja. Financieel uh, niet, niet zozeer denk ik, nee. Ben je niet bang, want je kent toch het wereldje van, van de literaire kritiek hè? Dat is genadeloos, vooral in Nederland, bij ons ook al Kinderachtig vind ik het ja? vaak hoor En ik heb in de literatuur wel eens het idee dat uh, uh, veel mensen zich voor veel dingen te goed voelen ja, En dat dat niet altijd de meest opwindende schrijvers zullen zijn Tillo wat is jouw lijfspreuk? Wat is jouw levensmotto? Ik denk uh, iets wat ik vaak tegen de band heb gezegd. Van, Wees je van bewust dat we, dat we moeten proberen een kras in de geschiedenis te maken. Dat, is iets, dat zou een motto uh, van me kunnen zijn. Sporen nalaten. Ja, maar dat is de, drang, dat is de, de kern van creatieve drang. Alles verdwijnt, hè? Ja. Ook de nou ja, ik ga mezelf in brons laten gieten. <laughs> en dan het standbeeld waar de duiven hun werk op kunnen doen. Nou, wel gewoon in mijn eigen tuin dan. <laughs> U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Paddoné.